Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten moeten weer rente gaan betalen over hun studieschuld... Jarenlang stond hij op 0%, maar dat is nu voorbij. Als jij een studieschuld hebt, luister dan even naar mijn economiecollega Nick Wouters. Dat kan enkele tientjes per jaar extra kosten tot enkele honderden euro's. En dat in een tijd dat er al heel veel zaken duurder worden. Sommige mensen hebben hun rente ook nog even vaststaan. Daar wordt het pas later aangepast. Maar je ziet dus nu dat de trend omhoog is ingezet. Voor oud-MBO'ers en voor studenten van voor het leenstelsel gaat hij het hardst omhoog naar 1,8%. Het was vanochtend zo mistig dat er drie dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Op een provinciale weg bij Biddinghuizen botsten meerdere auto's op elkaar. Twee mensen hebben dat niet overleefd. En in Stellendam in Zuid-Holland kwam een man van 20 om toen zijn auto frontaal op een trekker botste. Door de mist konden vliegtuigen vanochtend ook niet landen op Eindhoven Airport. Indonesië moet voetbalstadions snel veiliger maken. FIFA-baas Infantino heeft erover gepraat met de president van het land. In het stadion van Malang ging het deze maand Mis. Minstens 131 mensen kwamen om toen politie en supporters clashten. De meeste slachtoffers vielen nadat de politie traangas had afgevuurd, wat verboden is in stadions. En de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de KNVB-beker begint vanavond. Almere City speelt tegen Top Os. Het team uit Almere draagt een speciaal shirt met daarop de initialen van oudspeler speler Sergei Hoefdraad. Hij werd vorig jaar op een feestje doodgeschoten. De shirts worden na afloop geveild en het geld gaat naar de nabestaanden, zegt de aanvoerder. Ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. En, uh, ja, uh, het is allemaal niet makkelijk om natuurlijk uh, met kinderen en uh, in zo'n situatie uh, achtergelaten te worden. Dus we zijn uh, blij als wij daar ons steeds aan bij kunnen dragen. En als wij daar uh, wat centjes naartoe kunnen uh, brengen op deze manier. De wedstrijd met de speciale shirts begint om 8 uur vanavond. Het weer, nou, het is lekker herfstweer, zonnig, droog, gaatje of 17. Morgen begint de dag weer mistig. Daarna zie je opnieuw de zon en het wordt dan een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Horen naar Zaanstad door bergingswerkzaamheden bij Purmerend. Vanaf de afrit Avenhoorn kost het je 25 minuten extra. Er is maar één rijstrook open daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 since yeah. de muziek uit de jaren 80 bij CFM. Een hele goede middag. Het is even na twee uur en dat betekent tijd voor Zandvoort op zondag. We zijn er weer op deze zonnige zondagmiddag en we begonnen deze dag met de bars and the Rhythm of the Night. Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Joh, fijn je weer uh, te horen en te zien. Ja, we zijn, uh, we zijn weer compleet. Helemaal compleet, <laughs> ja. Dus als je mee wilt kijken, zet even streepje live. kan je meekijken. Op deze zonnige, toch frisse, heerlijke zondagmiddag. Nou, in de studio is het warm genoeg, hoor. Ja, ja, nou, we hebben, ja. hebben zo'n ding, jongens. Ja, ja, ja, ik zet hem bijna aan. Oké. Okay. Dus, nou, Goed. wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Nou ja, er is er natuurlijk vandaag de, de tweede dag van Zandvoort Art... Uh, Zandvoort staat geheel in het teken uh, van de kunst. Vanaf vanmorgen 11 uur tot 5 uur kunt u naar de diverse locaties gaan. En ze zijn gratis geopend. En het wordt allemaal mogelijk gemaakt door de Rotary Zandvoort, Gemeente Zandvoort en Holland Casino. Ga dan daarvoor even naar uh, Zandvoort Art. Naar welke locaties u kunt gaan. U kunt ook kunstdinees, lunches, kunstzinnige drankjes en muziek. Dus uh, u bent van harte welkom tijdens de tweede dag van Zandvoort Art in Zandvoort. Vanmiddag ook mooie klassieke muziek weer, wederom te beluisteren uh, in de protestantse kerk. Uh, de, het begint om drie uur en om kwart, vanaf uh, over een tiental minuten kunt u al naar binnen. De toegang is vijf euro. En Beth en Flo, dus een concert met, uh, met een piano duo. Dat allemaal uh, straks om drie uur in de protestantse kerk. Wat gaan wij doen? We gaan uiteraard, de vaste luisteraars weten het... de evenementenagenda doen rond de klok van half vier. Er zitten weer een heel groot evenement aan te komen. Wandelen, fietsen en nog wat, geloof ik. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda om half vier. Ook het weerbericht ontbreekt niet eh, om half drie. En het dieren van de week om half vijf ook niet. En die luistert naar de naam Sky. Het gedicht van de dag om kwart voor vijf ontbreekt ook niet. Liefhebbers, opgepast. Het wordt weer een, een intriest gedicht. Met de pakkende tekst, waarom zeg je niets? Nou ja, dat, dat, dat dekt de, de lading wow. door. Uiteraard, verder hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals u gewend bent, op de zondagmiddag gaan we tweede uur gaan we de regio in. En we gaan we beginnen in Zandvoort. Want uh, er is een, uh, een, een tekort aan vrijwilligers bij uh, Pluspunt. En onze collega's van NHTV hebben daar een, een reportage over gemaakt... En Haarlem begint nu ook uh, te rommelen, want die willen ook van de auto's af. Ja, niet iedereen natuurlijk, maar wel weer een aantal. Uh, dus uh, die gaan het, wellicht het voorbeeld van Zandvoort uh, volgen. Onder de pakkende titel The War on Cars. Ook daar een uh, reportage over. Uh, we hebben ook nog het eerste uur, hebben we trouwens ook nog uh, het interview... Uh, wat gistermorgen uh, Ben Zonneveld had... Met de CDA-vertegenwoordiger Kenny Bol. En dat heeft alles te maken met de energierekening van de, de uh, sportaccommodaties in Zandvoort. Dat ook nog in het uh, eerste uur. Verder volgen we natuurlijk ook uh, de uh, voetbal-eredivisie. En de tussenstanden en de eindstanden van de reeds verspeelde wedstrijden ontbreken dan ook niet. Nee, er staan een paar mooie partijen ja. op het schema. Maar PSV thuis vanmiddag tegen... Uh, tegen, wat zei ik nou tegen Ute? je? Utrecht. Utrecht, ja. Utrecht, FC Utrecht. Utrecht. En dan hebben we Feyenoord tegen uh, AZ. AZ. Dus wij houden dat voor u ook in de gaten. Uiteraard om kwart over vier ontbreekt ook Pit Report niet. Er is niet zoveel te melden, want de stoeltjes zijn bijna allemaal vergeven op twee na... En dan heb ik het over het team van Haas is nog een plekje vrij. En bij Williams is ook nog een plekje vrij. Maar daarover meer tijdens Pit Report om kwart over vier. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Uiteraard houden we ook de activiteiten in Zandvoort voor je in de gaten. En mocht er wat gebeuren zoals nu een brandmelding bij een landgoed in Bentveld... En mocht er daar uh, meer informatie over komen, dan hoor je dat uiteraard op deze zonnige zondagmiddag bij je eigen lokale radio CFM. Ik zeg een hele goede middag en we hebben niet alleen uh, informatie voor je, maar ook hele lekkere muziek. Waaronder deze die we al een tijdje niet meer gedraaid hebben. De Four Tops, Loco in El Capulco. who could love is Dus nog even extra schijnen op deze zondagmiddag met de, de fortops tops en Loco in Acapulco. Frankie Valli en de Four Seasons met uh, Oh, What a Night. En dat uh, betekent dat het uh, bijna kwart over twee is. Uh, nou, het is toch kwart over twee geweest, uh, Albert-Jan. En dat betekent uh, tijd voor het uh, nieuws, want uh, er is wel weer het een en ander gebeurd. Zeker afgelopen week. Laten we beginnen met de lage flat aan het Badhuisplein... waar vele woningen al zijn dichtgetimmerd... wordt eind deze maand leeg opgeleverd. De gemeente Zandvoort heeft overeenstemming bereikt... met de circa acht bewoners die nog gebruik maken van het pand. Dit maakte wethouder Peter Kramer afgelopen dinsdagavond bekend in de commissievergadering. Kramer hoopt binnen afzienbare tijd groen licht te geven voor de sloop van het pand. Er zijn verschillende plannen voor de beschikbare ruimte, onder meer voor een hotel. Peter Kramer liet tijdens de commissievergadering ook weten dat hij nog in gesprek is met de ondernemer van de ijssalon in het aansluitende pand. VVD-raadslid Annemieke Landsman is wegens omstandigheden... gevraagd door haar familiebedrijf om tijdelijk de bestuurstaken weer op te pakken. Dit betekent dat de combinatie van het raadswerk en haar bestuursfunctie... niet goed valt te combineren. En daarom legt ze haar taak als Zandvoortse volksvertegenwoordiger neer. Door dit vertrek komt er een raadszetel vrij bij VVD-Zandvoort. De fractie heeft bekendgemaakt dat buitengewoon raadslid Siska, er, raadslid Siska Nederlof... de vrijgekomen plek gaat invullen...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 De brandweer is afgelopen donderdagmiddag met meerdere eenheden in actie gekomen nadat er een brand werd gemeld in een strandtent aan de Zuidboulevard. Eenmaal gearriveerd op de plaats van bestemming constateerde de brandweer al snel dat het meeviel. Rond twee uur was een grote zwarte rookpluim vanaf het strand te zien aan de Boulevard Paulus Sloot. Gevreesd werd dat de hele strandtent in lichterlaaien stond. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, bleek al snel dat het niet de strandtent zelf was, maar een afvalverbranding ernaast. Deze afvalbrand was dan ook snel geblust, waarna de rook weg was. De brandweer kon weer terug naar de kazerne. In de week van 17 oktober, dat is dus volgende week, worden de GTF-containers weer door Spaanlanden schoongemaakt. Dit wordt gedaan na het regulier legen van de containers. Een goede voorbereiding geeft het beste resultaat. Bewoners wordt verzocht vooral op te letten dat er geen vastgekoekte laag onder in de container zit. Deze verstopt namelijk de waswagen, waardoor andere containers dan niet meer schoongemaakt kunnen worden. Bewoners worden dus gevraagd om voor de eerstkomende reguliere leging goed te kijken of er niets onder in de bak vastzit. En dit anders proberen goed los te krijgen met een stok of een schep. Zo zorgt iedereen ervoor dat niet alleen de eigen, maar ook de containers van de buren goed schoongemaakt worden. Meer informatie hierover kunt u vinden op afvalwijzer.sparenlanden.nl afvalwijzer.sparenlanden.nl. Dus even lekker roer om de boel schoon te halen, Albert dan toch? Ik heb, ik heb die dingen niet. Meer. Nee, ik ook niet. Nou ja, het nieuws is na te lezen uiteraard ook op onze eigen ZFM app. Dankjewel voor het nieuws in het kort. En we hebben vanmiddag ook een verzoeklaat binnen gekregen. Nou, die gaan we natuurlijk met heel veel plezier draaien. Want die hoort wel bij het weer van vandaag.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 Lo siento por tanto sufrimiento guarda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 Dankjewel, Fred wel for this goede verzoekplaats. You're the Ovaro Solaire en Solo Paraty. En dit is Petula Clark. Brighter there, you can't forget all your troubles, forget all your cares. So go down.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 Forget all our cares, don't so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more downtown. Everything's waiting for you. Vroeger hadden we daar een mooie spot voor bij CFM. Op CFM wordt elke gouden oude platina. Nou, dat geldt zeker voor deze. hè. De Petula Clark en uh, Downtown Sober Zandvoort op zondag. Het is uh, tijd weer voor een uh, berichtje en de Niek Meijerprijs komt er weer aan, Albert-Jan. Dat klopt, de nominaties voor de uh, burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs komt er weer aan. En uh, men kan organisaties uh, opgeven. VIP Zandvoort, waar stond het VIP ook alweer voor? P very important P punt, nee, vrijwilligersinformatiepunt. Ja, klopt, vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Roep namelijk vrijwilligersorganisaties op, uh, op tot het nomineren van vrijwilliger, dan wel vrijwilligers, voor de Niekmeijer Vrijwilligersprijs 2022. Stuur een mail met korte onderbouwing uh, waarom deze vrijwilliger het extra verdient om voorgedragen te worden voor de Niekmeijerprijs. Ga daarvoor naar info-apenstaatje-vip-zandvoort.nl. Info en nomineren kan nog tot 31 oktober. Nog één keer het info, de website, of tenminste de e-mail. Info-vip-zandvoort.nl U bent van harte welkom om mensen te nomineren via dit e-mailadres. Vandaag is het lekker weer in Zandvoort, maar blijft het ook zo? Nou, dat hoor je zo dadelijk bij het weerbericht voor de komende dagen. En als dat zo mooi weer is, dan hebben we gewoon zin om even lekker te gaan dansen, hè? En als we dan toch aan de zee zitten, nou, dan doen we dat gewoon uh, met uh, bluff. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijven in het zand is voor mij nu wel gedaan, want de letters van je naam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 Vergeef me dat ik hardop alle passen tel. Laten we dansen, liefste. Dansen aan de zee. Laten we dansen. Tranen. Twee voor de mijne, drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen.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 gezellig druk in Zandvoort op deze zondag. En even gedanst aan ja. Het is even een half drie. Goedemiddag allemaal. En tijd voor het weer, Albert-Jan. Ga je ons verblijden met goede weersverwachtingen? Ja, kijk maar naar buiten. Ja. Want op deze zondag was er vanmorgen nog wat kans op een lokale bui. Maar al vrij snel was het droog. Zeker vanmiddag zijn er flinke perioden met zon. Er waait een matige zuidwestenwind en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het blijft droog en bij weinig wind daalt het kwik naar 12 graden. Morgen schijnt in de ochtend af en toe de zon. In de middag trekken buien over de Randstad. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en het wordt 19 graden. Dinsdag is het droog en zijn er perioden met zon de zuid. De zuiden- tot zuidoostenwind is meest matig en het wordt 16 à 17 graden. Ook woensdag is het een droge dag met geregeld zon. Wel is het met 14 tot 16 graden wat minder warm. En donderdag is, al, uh, is er al meer bewolking en in de namiddag en avond stijgt de kans op een bui. En vanaf vrijdag neemt de wisselvalligheid toe. De temperatuur ligt dan tussen uh, 15 à 17 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is na te lezen op uh, RicoWeer.nl of op onze eigen CFM app. Dat was het weer. Zie je het dan voor? En het is mooi dat het een beetje mooi weer is, want uh, de herfstvakantie is uh, begonnen. Het is uh, echt uh, voor heel veel mensen op dit moment uh, holiday. En uh, even lekker genieten. Misschien uh, uh, ja, naar de Efteling toe, een dagje uit, het kan allemaal. En uh, een dagje aan de kus, je bent van harte welkom.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 The, the only thing in school, the only thing I've got, that's where Ferris stole me I better go. was when hanging on the street, in the street, get choked in about rocks. What happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing. I saw it.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 Okay, okay, okay, what?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 I Yo, in the house. That's serious. Ik was vanmorgen al even in het dorp en het is gezellig druk want ja. Je merkt wel dat de herfstvakantie inmiddels is begonnen. Heel veel mensen even lekker een dagje uitgaan. Een dagje naar de kust Albert-Jan. En weet je wie er ook weer staat? Harry Oliebol, die is ook alweer weer terug. Die had wel weer razend druk. Die had een mega druk daar voor de Albert Heijn. Leuk om weer terug te zien. Nou, ook lekker, hè? weer een oliebolletje of een uh, appelplapje zo uh, tussendoor. Als uh, de vrouw het uh, niet ziet natuurlijk. Albert-Jan, toch? Ja, ja, nee, klopt. Heel goed. En dan, uh, maar dan ziet ze het wel aan mijn jas. Want ik mors dat altijd oh, op mijn jas. Oh, Heb je weer oh, een oliebol oh, gehad? Ah. Okay, ja, ja, maar ze zijn lekker hoor. Dus uh, goed om hem uh, weer terug te zien. Harrije oliebol, ook op het uh, plein. dadelijk gaan we voetballen. Althans, we gaan kijken naar de Eredivisie. Maar eerst meer muziek.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 De Zandvoorts Radio. En, uh, ja, we zijn ook op uh, DAB Plus te ontvangen trouwens uh, in de hele regio. Tot en met uh, Amsterdam aan toe. Dus als je de marathon van Amsterdam vanmorgen gelopen had... had je gewoon uh, naar de radio, uh, naar ons uh, kunnen luisteren. DAB Kanaal 6A, daar zijn we te ontvangen. En door je de single uit de jaren 90 van Jimmy Neil en Ain't No Doubt. Het is uh, tijd voor de eredivisie. We gaan uh, de wedstrijden even doornemen, dus... Uh, als je vanavond bord op schoot wil doen, even de oren dicht, Albert-Jan. Want we beginnen met vrijdag. Ja, vrijdag. Nou, dat was, een, uh, dat was wel een topper. Want het was de, een, een derby in de onderste regionen van de eredivisie. Want FC Emmen speelde thuis tegen FC Volendam. Emmen kwam op een gegeven moment op een, door een schitterend doelpunt op een 1-0 voorsprong. Maar... In de 91e of 92e minuut scoorde Volendam 1. Dus Emmen en Volendam delen de punten. Nou, allebei een puntje. Lekker toch? Nou ja, ze schieten er niks mee op. Nee, Dat is ook, dat is ook weer zo. Als je bij elkaar staat, dan schiet het zeker niet op. Nou ja, we gaan naar gisteren toe. Want toen werden er drie wedstrijden gespeeld. Waaronder uh, Fortuna Sittard nam het op tegen RKC Waalwijk. Nou, er werd helemaal niet gescoord. Het bleef 0 tegen 0. Go Ahead Eagles ontving SC Heerenveen eindstand 1-1. En de andere wedstrijd van uh, gisteren was uh, SC Kambuur tegen Vitesse. Dat werd uh, 0 tegen 3. Ja, de eerste overwinning van Koku. Ja, wauw. Wow. Ja, wauw, wauw, wauw. Dus uh, er zit een stijgende lijn in. Uh, goed, vandaag, uh, kwart over twaalf, uh, was uh, de wedstrijd Sparta-Rotterdam op het kasteel. Thuis tegen NEC, eindstand 2 tegen 0. Nou, vanmiddag om half drie zijn er uh, twee wedstrijden gestart. Allebei uh, leuke potten, waaronder uh, PSV tegen FC Utrecht. Er is al gescoord door PSV. Lekker, okay. het staat 1 tegen 0. Dan ook om half drie begonnen FC Twente thuis tegen FC Grunning. Uh, tussenstand nog 0-0. Nou, we hebben vandaag uh, daarna nog uh, twee wedstrijden. Want om uh, kwart voor vijf uh, neemt de AZ het op tegen Feyenoord. De wedstrijd waar we het over gehad hadden, Albert-Jan. Ja. En dat mag jij zeggen. En dan uh, om acht uur ook nog oh, een ja. wedstrijd. Klopt. Dat is uh, Ajax tegen Excelsior. Uh. Ja, ik zat even, even te zoeken. Want vanmiddag is ook de originele El Clasico, dat is Real Madrid ontvangt om kwart over vier Barcelona. Kijk, kijk, kijk, kijk. Allemaal spannende wedstrijd. Ook vanmiddag later in de middag. En hier zijn de mama's en de papa's. Mamas en de papas hoor die uit uh, de jaren 60 met uh, de California Dreaming. Gisteren hadden we Goedemorgen Zandvoort en uh, daar was uh, Kenny Bol, als ik het uh, goed heb, van CDA te gast. Uh, Albert-Jan? Klopt. Uh, de, de CDA uh, had namelijk de afgelopen week vragen over de energierekeningen van de sportaccommodaties. Mijn uh, uh, presentator Ben Zonneveld sprak met Kenny Bol over die energierekeningen voor de sportaccommodaties in Zandvoort. De vragen die het CDA gesteld hebben aan het college en we gaan praten met uh, Kenny Bol. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Um, ik heb de vragen nog eens opgezocht. En ik ga ze ook even voorlezen. Zodat we uh, weten waar het over gaat. Uh, ja. Ik ga gewoon achter elkaar door. Hè. Is het college met het CDA eens. Dat er een grote rol voor de gemeente is weggelegd. Om sport toegankelijk te maken en te houden. Voor alle inwoners van Zandvoort. Ook met een kleine beurs. Is het college bekend met verenigingen. Die in Zandvoort. Door de stijgende energieprijzen in financiële nood komen. En zo ja. Hoeveel zijn dit er? Wil het college inventariseren welke andere verenigingen binnen uh, Zandvoort in de problemen komen door energieprijzen? En is het college bereid om deze fina vereniging financieel te ondersteunen? Um, ik vind het vrij algemene vragen, uh, Kenny. Ik, ik zou, uh, als ik college was, zou ik gewoon vier keer ja zeggen en dan was ik klaar. <laughs> nee, dat, dat snap ik wel heel goed. En, uh, maar dat is ook juist wel de insteek van deze vraag om het... Uh, ...zo algemeen mogelijk te houden, omdat we niet alleen willen focussen op de sportverenigingen... ...maar ook gewoon naar culturele verenigingen. Uh, echt om, om een breed beeld te kijken uh, waar de, de acute financiële problemen zitten... ...en of die er überhaupt natuurlijk zijn. Ja, ja. En um, als je hier nou antwoord op krijgt, he, en, en, uh, wat, wat wil je daar nou verder mee? Nou ja, het is natuurlijk belangrijk voor ons om te weten dat uh, of er natuurlijk überhaupt verenigingen zijn die op dit moment uh, nou ja, die het op dit moment zwaar hebben. Uh, en als dat het geval is, ja, dan zullen we moeten gaan kijken hoe, hoe we deze verenigingen gaan ondersteunen. Weet je, voor ons is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat uh, nou ja, alle verenigingen toegankelijk blijven voor iedereen. Uh, en waar we op een gegeven moment bang voor zijn, is dat de hogere contributies uh, ervoor zorgen dat, uh, nou ja, dat mensen niet meer kunnen gaan sporten of naar een, naar een toneelvereniging of iets kunnen. En dat, dat vinden wij onwenselijk. Dus wij willen dat die, de contributie geen drempel wordt... voor, uh, voor mensen om uh, nou ja, actief deel te nemen aan de maatschappij. Ja, de, maar uh, het, is, het is natuurlijk algemeen bekend... dat uh, de grotere sportverenigingen nu door energie uh, redelijk in, in de knel komen. Hè? En dan praat dan ja. je echt over, over te grote clubs. Niet, niet over kleinere verenigingen, kaartclubs en zo. Nee. Ja, dus, dus eigenlijk is het antwoord al ja dan. Nee, dat hoeft niet. Uh, ik, ik heb inmiddels zelf ook een, een kleine ronde gemaakt langs, uh, langs de Zandvoortse verenigingen. Uh, en, en daar komt wel uit dat er op dit moment geen acute problemen zijn. Uh, maar dat die op, uh, nou ja, op den duur wel uh, uh, nou ja, toch wel komen door, door de stijgende energiekosten. Uh, dus ja, weet je, we zijn ook gewoon heel benieuwd uh, nou ja, waar, waar het college mee komt. Uh, ze zijn op dit moment ook bezig hè, met, met een inventarisatie, uh, hoe het speelt bij, bij de verenigingen. Uh, nou ja, zoals, zoals ik al zei, op korte termijn uh, zijn er geen problemen. Uh, maar het college is uh, in samenwerking met Sportservice ook wel aan het kijken voor de lange termijn, hè, dus echt uh, uh, eind 2023. Uh, of dat problemen geeft. Dus dat is wel goed voor ons om te weten natuurlijk... Uh, nou ja, wat, wat, wat wij daar ook mee kunnen doen als gemeente. Als je, spreek... er, zijn dus, er, er loopt dus al een, een onderzoek, hè? En dan ja. een lange termijn onderzoek. Uh, ja. Verwachtbaar is dat, dat die energiekosten gaan stijgen... omdat we de winterperiode in gaan. Ja. Uh, als, als dat onderzoek of de vragen die, jij, die jullie stellen uh, antwoorden gaan geven... Gaan jullie dan als CDA voorstellen doen? Nee, dat zou heel goed kunnen. Uh, afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering uh, uh, uh, heeft wethouder Blijs wel al uh, uh, nou ja, aangegeven uh, naar opties te kijken voor een, uh, voor een eventueel noodfonds. Uh, dus daar zijn we natuurlijk al heel blij mee dat, uh, nou ja, dat, dat het college al wel actief uh, aan de slag is gegaan. Uh, weet je, en dat, dat is ook meer. Uh, het, het, het signaal wat we willen afgeven, hè? niet uh, dat uh, zometeen als, als verenigingen in acute geldnood verkeren, uh, dat we dan pas moeten gaan nadenken over een eventueel noodfonds, hè? Dan, dan zijn we gewoon te laat. Ja, ben je te laat. Dus, dan zijn we te laat. Dus weet je, ons idee is, we moeten daar ja. gewoon op voorhand ook goed over nadenken, welke opties er zijn uh, en hoe we verenigingen gewoon uh, kunnen ondersteunen. Hoe stond de rest Ik kan van... Heel uh... zijn, maar natuurlijk ook op het gebied van verduurzaming. Hè? Want dat, dat is de vijfde vraag die ik stel. Uh, of, of het college ook actief wil meedenken met verenigingen... over energiebesparingsplannen mm -hmm. en, en verduurzamen van accommodaties. Hè. Daar, daar, daar valt natuurlijk ook wel een hoop winst te behalen. Maar ja, goed, verenigingen die al geen geld hebben... hebben ook geen geld voor het verduurzamen van accommodaties. Dus dat is natuurlijk ook wel een, een goede mm -hmm. vraag... Waar, waar het college ook over na kan denken. Uh, dat noodfonds, dat, dat is in onderzoek. Hè. O, hoe, hoe dacht de rest van de raad erover? Nou, mijn idee is dat, daar, uh, dat, dat de rest van de, van de raad daar ook wel positief over denkt. Uh, wat, wat ik afgelopen dinsdag uh, uh, nou ja, merkte, is dat, dat andere partijen dat ook wel uh, bij de najaarsnota wel en, enkele keren aanhaalden. Om, om ook juist die verenigingen uh, ja, nou ja, goed in de gaten te houden. Uh, nou ja, dat, dat iedereen gewoon kan blijven participeren. Uh, in, in de maatschappij. En dat, dat is gewoon voor, voor iedereen, denk ik, heel belangrijk. Dus ik denk dat er geen enkele partij is die zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nou, daar hangt natuurlijk wel een beetje van de voorstel af. Uiteraard. Uiteraard. We daar moeten we goed over praten. En uh, nee, eerst maar eens kijken waar, uh, waar het het meestje mee komt. Op welke termijn verwacht jij antwoord? Uh, nou, ik, ik, ik, ik, ik denk volgende week. Uh, ik, ik begreep dat het wel ergens in de lijn zit. Uh, dus, nee, ik hoop volgende week. Oké, okay, en uh, als dat dan is, dan ga je daar inderdaad in iets mee doen? Ja, ja, uiteraard. Oké, okay, nou dan wachten we dat in spanning af. En uh, kom uh, rustig een keer langs om te vertellen wat uh, jullie voorstellen zijn. Want wij zijn uh, zeer benieuwd wat het CDA gaat doen. Nou, dat uh, lijkt me een hele goede. Oké. Okay. Graag een keer langs. <laughs> ja, kom lekker langs. Kenny, bedankt voor de uitleg. Helemaal goed. Ik ben, hartstikke uh, bedankt. Fijne uitzending Jo, En een prettig weekend. Helemaal goed. Stout. Gistermorgen was uh, Kenny Bol uh, het gast bij uh, GMZ. Uh, bij Ben Zonneveld. Uh, Albert-Jan. En uh, ze spraken over de energierekening voor de sportaccommodaties. Want... Uh, ja, niet alleen de particulieren. Wij dus hebben daar mee te maken. Maar natuurlijk wordt er ook lekker gedoest in de afloop en dergelijke... bij de sportverenigingen. Dus ook die rekeningen lopen helemaal uit de klauw. En je kan niet zomaar de contributie verhogen. Dus waar haal je dan het geld vandaan? Uit, de... uit de lengte of uit de breedte? Dat is de vraag. Of nee. die gaat dicht. Ik bedoel, je, een heleboel zwembaden gaan dicht, hè? Ja, klopt. Dus en klopt. ook hotels of, uh, uh, gaan dicht... ...tijdens de wintermaanden, omdat ze die energierekeningen dan uh, niet kunnen betalen. Niet normaal, waar gaat het heen? Goeie vraag, zoeken we op. Zoeken we op, <lacht> inderdaad. Nou ja, volgende zijn we er uiteraard weer. Gaan we de regio in, waar gaan we heen, Albert Jan? We beginnen in Zandvoort. In Zandvoort, dus kijk. Want er is een uh, tekort aan vrijwilligers in pluspunt. En uh, onze collega's van NHTV hebben daar een reportage over gemaakt. Uiteraard uh, zit daar in verscholen een oproep voor chauffeurs. Helemaal goed. Nou, en nog veel verder. Uh, Haar Haarlem, de car on war. the war on cars, om het zo maar te zeggen. Ze gaan weer. Ze zijn al jaren bezig om die auto's uit het centrum te weren. Maar nu is er weer een nieuw plan. Onder, onder het motto: The war on cars. Ja, en de snorfiets mag ook niet Haarlem meer in, trouwens. Binnenkort. Nou. Waar gaan we heen? Ja, yeah, nou, dat weet ik ook niet. Maar uh, straks om kwart voor vijf een uh, gedicht en uh, weer een tranentrekker, hè, zei hij. Ja, dat wordt janker. Nou, hier kun je er ook eentje van maken. You don't love me anymore, heet die plaats. Ja, dompen. Tot aan het nieuws weer van drie uur in zeggen Tot zometeen. Mm. No, no, no.